Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt weer plat door sneeuw en ijs. De avondspits op de snelweg viel juist mee. Rijkswaterstaat en de AWB denken dat veel mensen voor de spits zijn vertrokken of juist daarna. Ziekenhuizen hebben het in de loop van de middag steeds drukker gekregen... met mensen die zijn gevallen en iets hebben gebroken. Duizenden gestrande reizigers op Schiphol moeten zelf een hotel regelen... Normaal doet KLM dat, maar het zijn er zoveel dat het niet lukt. Meer dan de helft van de vluchten zijn geschrapt door de sneeuw. De gedupeerden krijgen hun hotelkosten wel vergoed. Zwitserland heeft na de cafébrand toch hulp gevraagd aan Nederland. De Zwitsers willen donorhuid voor de gewonden. En Nederland heeft die intussen gegeven. Nederland had er eerder aan geboden om gewonden over te nemen. Maar ze zijn naar andere landen gebracht als België, Duitsland en Frankrijk. En de politie in Venlo heeft zijn handen vol gehad aan een agressieve man met een mes. Agenten probeerden hem eerst in bedwang te krijgen met een taser. En toen dat niet lukte, hebben ze een paar keer geschoten. Daarbij raakte de man gewond aan zijn been. Hij ligt nu in het ziekenhuis. Het weer nu van weer online. Het gaat vannacht flink vriezen en daardoor kan het glad zijn op de weg. Ook door de sneeuw die er ligt. Morgen overwegend droog met af en toe zon. En dat was het nieuws op Slam...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 Ontdek mijn unieke zonvakanties. Stuk voor stuk meesterwerken. Met Handpix verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. Feel the on my skin till Bekijk mijn collectie zonvakanties nu op elizawasheer.nl. Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap, Scapino.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 Search for you all night long Dreaming I, I, I Wanna know where you've gone Ain't gonna stop Cause the love's too strong Where do you hide, hide, hide? Let me know where you've gone Where have you gone Let me know I wanna know where you've gone I'm gonna search for you and DOD. Think about us. Neo Music. The Ring of Fire. Hoki. Ring of Fire. Bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl, boekhouder. Le